Louis met het NOS-journaal. Door de verhoging van het hoge BTW-tarief. 10 euro per maand extra kwijt. In 2014 wordt dat ongeveer 30 euro per maand. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend. op verzoek van het parool. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. hebben in het bezuinigingsakkoord afgesproken. dat het hoge BTW-tarief van 19 naar 21 procent gaat.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 Op de A6 is bij een kettingbotsing een boot van een aanhanger gevallen. Daarbij raakte één automobilist gewond. De botsing was bij de ketelbrug in de richting van Lelystad. De kettingbotsing ontstond doordat een automobilist het langzaam rijend verkeer voor hem niet zag en op de auto voor hem botste. Drie auto's daarachter raakten hem weer, waardoor de boot van de aanhanger viel. De boot is in de Berm beland. Het weer, overwegend droog, vanavond vooral in het westenregen, morgen bewolkt en vooral smiddags buien...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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Laren en de Alventbuns grote 4 kilometer, verderop bij Hoevelaken nog 2. Door werkzaamheden op de A12 de richting Utrecht tussen Reewek en Nieuwebrug 3 kilometer, op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsberg en Bunnik 9 kilometer. Dat had te maken met technisch onderzoek na een aanrijding, daar zijn alle reisschokken weer open.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 De herkenbare muziek uit de jaren 80 op de Zandvoortse radio. Dat was Hall En Out of Touch. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee zijn we aangekomen in uur drie alweer van Zandvoort op zaterdag. En daarin onder meer het volgende.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 In de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hee hey En de sleutel van die jukebox Ik verlenen in het café. Dus een ieder liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat van dicht. En de stroom uit kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Want de duur wordt gezien Want de plaats is kapot En dat ding zit op De kastelein dan doet de lichtknop En zei hier nog maar lust Moet het voor het donker maar zeggen We krijgen tien minuten rust Maar zonder licht in een café Hoe komt de mens op dat idee? Met mijn me trambaland in het donker Je hoort aan alle kanten hee hee Wie heeft de sleutel? Wie, wie heeft hem ergens gevonden? Misschien? Wie heeft de sleutel van de jubors gezien? Want de plaat is erop en dat bleek ze nog slot. En de mensen die daar woonden, aan de zij en overkant. Namen ook die kreet al over, hey wat is er aan de hand? En daar kijk je heel lang de sleutel in de scherven achter het glas als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft er het gekomen gezien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Van de Dat die ons gevonden Misschien ja, Heerlijk, hè? Ja, hij gaat lekker zo Het cocktailtrio was dat Hoe heet dat nummer, Albert, ja? Nou, de sleutel, denk ik De sleutel of de zo? Wie heeft die sleutel? Ja, hij was heerlijk, heerlijk, heerlijk Hier is de dijk En als het golft, dan golft het goed Als het golft Dan golft het goed Niet te stuiten Niet te sturen Duur te dagen, duur te duren. Als het koopt, dan koopt het goed. Als het koopt, dan koopt het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur te duren. Als het koopt, dan koopt het goed. Op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon. In de hand en bladeren. Glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Daar het plotseling gaan baaien, ook al wil je er niet aan. Als het golf, een golf dat komt, niet te stuiten. Helder van de kroeg, waar de vader... De muziek van de dijk op de Zalvoorts Radio. En als het golft, dan golft het goed. Ja. ja. Ah, er is nog even een uh, nagekomen bericht. Uh, volgende week is ook weer Cinema Nostalgie.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 vast in je agenda. 13 mei, Zandvoort Alive 2012. Ik denk, wie is Erik E nou weer, joh? Maar je bedoelt Erik E. Ja, oké. Okay. Oh, Erik ja. E. Ja, yeah. yeah, yeah. yeah, man. <laughs> groove, nou, binnenkort man. weer Groove op het Zandvoortse strand bij Mango's. Nou, deze plaat, die kom je daar zeker niet tegen, maar hij is wel heel mooi. Hier is Foreigner.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 It's like, to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. ZFM Race Radio Pit Report.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 Dank George Wenson was right. dat uh, op de Zandvoetserij. Wat zeg jij een zware stem op zich? Goed hè. <laughs> wow. <laughs> en uh, Give Me The night. Nou het uh, dier van de week. Want het is al vijf. We hebben het uh, dier van de week voor je. En misschien is dit uh, dier van de week ook wel handig in de keuken. Je weet het maar nooit.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 we ja, de op Radio de Tolkien man de de slippery people de zo dadelijk om kwart voor vijf het, uh, gedicht van de week Maar hij is inmiddels uh, gearriveerd, Rudy Rudy goedemiddag. Rudy, goedemiddag Goedemiddag Ja, goedemiddag Ja, overvallen even ja, ja, ja, ja, heerlijk ja, ja, goed. Terug in de studio, geen voetbal vandaag uh. Nee, ik ben, een, uh, ik ben een weekje vrij En hoe bevalt dat? Nou, uh, heerlijk En dat ja, betekent week... dat je dus weer entertainment voor jou gaat doen? Zeker weten Nou, ik heb, uh, ik heb gisteren een feestje gehad, dus ik kon lekker uitslapen vandaag Ja, ja. Dus we kunnen we er weer tegenaan Goed, heb je nog uh, verrassingen voor, voor de luisteraars in programma? Nou, ook? ik heb een nieuw item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 hebben we een leuke bedrag in, in ons hoofd? Ja. ja, hij heeft alles al gewonnen, hè? Ja, hij heeft alles al gehad. Dus be beter kon het niet en het ging al wat nee. minder. Ik snap het wel. En weet je wie zijn opvolger is? De assistent Tito Villanova. Oké, okay. zijn dus assistent reden neemt de plek ja. over. Oké. Okay. En dat is weer een uh, broer van Misha Telo. En die heeft ook weer een broer. En die heet <laughs> Gustavo, Gustavo Lima. Lima. Ja, ja. <laughs> en zo is het bruggetje weer rond. Hier is Ballada. Vou oh, adorar vão nessa carta, me liga maar tarde de balada. Quero com você, na madrugada, dançar. Chacha, <laughs> chacha, Ja, het heeft wel wat weg van I Say Toe van uh, Michel Terro. Weet je, weet je, weet je, weet je. Gustavo Lima in de Breakdown genoteerd. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Houd dit in voor het gedicht van de week. Wordt het dan een ruig gedicht? Je weet het maar nooit. Je de C.C. Tap op de Zalvoorts Radio. En Give me all your loving. Lekker om weer eens terug te horen. Het is kwart voor vijf. Inderdaad tijd voor het gedicht van de week. En het gaat over dag.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 Bij zondag in Kenemland. Klopt hè Albert Jan? Klopt. We zijn er morgen we er weer hè? Jazeker. We dus, gaan het weer doen tussen 2 en 5 uur. Nou van het koninendaggedicht op naar dit plaatje. Ja, want uh, daar zat ik aan te denken. Rommelmarkt, stuivertje, dubbeltje, kwartje, gulden. He, dat, was, dat was eens. Maar... Money, money, het is wel leuk om even terug te horen. Hier is trafazie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 Kwartje in je achterzak, een gulde onder je gesp Dan gaan we stuiver, dubbeltje, kwartje, gulde Stuiver, dubbeltje, kwartje, gulde Stuiver, dubbeltje, kwartje, gulde Stuiver, dubbeltje, kwartje, gulde Na een week kwam zij verrug, ze zei zei ik wat vins The under your best love, I the budget, the budget, the budget, the the budget, budget, the Op de rommelmarkt natuurlijk hier in Zandvoort Aankomende maandag, ja zeker Gaat weer een hoop verdiend worden Overtjan, wat ben je toch goed, Ho he? hoop zakkenvullers hoor, hoop zakkenvullers En de zon is gelukkig weer helemaal leeg Door een stijve, dubbeltje Kwartje gul, dat was de single Van Travasie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 hebben ja ik vermoed het al het is, is wel in het spaans maar ik wens ze uh, jupiter plaza morgen een hele fijne dag met bamo sala plaza La plaza ja. Ja. Ja. Joram van de Luna Ons eigen Sanfordse Sanores Albert-Jan, ja. leuk like hè